Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wedering, bewerking Anna Bosman, regie Bert Dijkstra, eerste deel. Er gebeurt toch van alles. Een soortje aanrijdingen, 34 gestolen fietsen, twee auto's in de gracht... Hou op, mijn hoofd. En hoog, in Een gewapende omvang van in de sigarenzaak. Zwaar gewond en als het er erin blijft... echt doodslag. Z waarom hebben Sietsema en Geurts eigenlijk dat klusje gekregen? Omdat wij er niet waren. We waren kroketten te halen op de hoek. Oh ja? Ja, Sietsema en Geurts, die zijn de hele dag te vegen met de boterhammer... Gezondheid. Ha! Met de boterhammervermoeder in de bureau la. Die blijven op hun post, dus hebben zij de klus. Maar maar is toch gewoon motoragent? Na nou, dat ongeluk is hij overgeplaatst naar de recherche. Dat weet je toch wel. Ja, nou en of. Alle kneuzes komen bij ons terecht. Hou nou toch eindelijk eens op met dat gezeik op die jongen. Hij heeft echt ontzettend zijn best gedaan om bij ons te komen. Ja, nou voor eh. mij is hij gedikt zo hartstikke aardig om op zo'n motorfiets door de stad te rijden in plaats van achter boeven aan te lopen. <laughs> Als ik mocht kiezen, hè. Ja. Met de vlam in de pijp oh. rijd ik door de grote stad. Oh. Met mijn hand aan het stuur ga ik op een boevenbank. Geert, Geert, Geert, ja. je, je hebt toch gesolliciteerd bij de motoren. Zeker, zeker, zeker. Nou dan, maar afgewezen maar... om mijn hoge intelligentie <laughs> Nou oh ja, met personeelszaken hebben ze wel eens een zwakke momenten. Die maar... Hats! Oh, misschien maken ziet ze maar een geur er wel weer een rotzootje van... en dan moeten wij het toch weer opknappen van de hoofdinspecteur. Dat doet de hoofdinspecteur niet. Hats! Ja, nou, nou zeker ja. niet met zo'n zieke collega. Jij moet naar huis, naar bed met een grok. Drie dagen lang lekker zweten. Ik ben niet ziek. Nee. Nee, ik ben niet ziek hier. Nee, en wanneer ik ziek zou zijn, ik zeg zou zijn, hoor ik doe wat ik zeg... Dan ging ik nog niet naar huis. Daar word je pas ziek. Dat gezeur voor de mensen in je kop. Vluchtig wat schanselijke dag die blijft de radio, dus ik blijf toch hier. Zal ik dan maar een lekker kopje koffie voor onze patiënt in schenken? Ja, zuster. Ah, Morgen, ja. Morgen. Morgen. Morgen, meneer. En jullie lief tegen elkaar. Ach, ja meneer, kijk, je moet tegenwoordig heel wat doen om koffie te krijgen, hè. Wil de brigadier ook voor u een bekertje inschenken, meneer? graag de zuster schenkt, toch? Ja, de zuster schenkt, maar gaat u toch zitten. Ha! Ha! Zo. Ja. Ja, de benen. Ja, Het zijn net twee barometers. Als het weer slechter wordt, voel ik het meteen in de benen. Maar ja. Ze moeten nog vijf jaar voort. Uh, maar goed. Herinner je de woonboot op de schinkel? Alsjeblieft, de koffie. Oh, ja, ja u, uh, u bedoelt die van de hoofdinspecteur in de gaten moeten houden. Juist, die boot. De hoofdinspecteur is nu met vakantie en ik weet hoeveel hij jullie heeft verteld. Oh, nou ja, de hoofdinspecteur legt nooit veel uit, hè. We weten alleen maar dat we die boot in de gaten moeten houden. Dat hebben we gedaan. Niet waar. Ja. Niet waar? Twee keer in de week zijn we er langs gegaan. Van de week ben ik er s'nachts nog langs gewandeld. Het was mooi weer, maar ja, wat is er van te vertellen? Het is een dure boot met twee verdiepingen. Er woont een dame in, een dame alleen. <tie> Even kijken. Van Dure Maria, geboren op Curaçao. Gescheiden, maar gebruikt nog de naam van de echtgenoot... ...een directeur van een textielfabriekje ergens in Friesland. Weet je meer over die vrouw? Nou, eh... Um... Ja, ze is, ze is mooi. Ontzettend mooi. Kleed zich perfect, ja, hoe zal ik het zeggen, een vrouw uit een advertentie. Weet je wel, voor cosmetica, God, met van die, van die prachtige, van die prachtige... Wat nou, wat nou, lichtbruine huid. Oh, ja. Nou, zo is de C-element wel van in orde, hè. Ja. ja, ga maar door, De Geer. Nou, ze rijdt in een prachtige sportwagen, een 450 SL. Geen nieuwe, maar zo te zien perfect onderhouden. En verder krijgt ze regelmatig bezoek van tenminste drie mannen... ...die zo'n beetje heel de nacht blijven. En weten we wie die hier zijn? Ja, eentje is een Belgische diplomaat die in Den Haag werkt. Hm. Hij heeft een zwarte CX. Net zo één als uw dure dienstauto, hm. maar dan... Ja, dan we. <coughs> Gaat ja. het? Ga verder, de gier. Oh, oh. Uh, ja, oh. uh, hij is 35 jaar oud en ja. ziet er zo'n beetje uit als een beroepstennisser. Hm. De tweede rijdt in een Mustang, Amerikaanse legerofficier... Met de rang van kolonel, gestationeerd in Duitsland. Hmm. En nummer drie is een rover. Een rover? Nou, ik bedoel, hij rijdt in een rover. <laughs> oh. Een rover 3500. Kale kerel, 85 jaar oud, Nederlander. Ja, 85, dat lijkt me een beetje Huch. oud. Oh nee, 58. Dat staat ja, verkeerd geschreven. 58 jaar oud. 58. Oh, dat lijkt me ook waarschijnlijk. Okay, maar commissaris van allerlei handelsondernemingen. Oh. Heeft een flat in Amsterdam, maar daar, daar is hij nooit. Hij woont eigenlijk op Schiermonnenkoog. Althans, zijn vrouw woont daar. Zijn kinderen zijn al de deur uit. En hij heet Ijsbrand Drachsma. Hm. Eigenlijk heb ik hem maar één keer in de zoveel weken daar gezien. Dat was maar heel kort binnen. En wat zijn je conclusies, meneer de Geer? Nou, kijk, ik... Uh... Uh, Grijpstraat. Uh, ja, ja, uh, ja. Uh, nou kijk, uh, persoonlijk... Ja. <truhene> Nee, meneer ik Persoonlijk zou ik zeggen. dat die vrouw in kwestie van gezelschap houdt en daar graag een zaktentje bij Ja, dat is voorzichtig. Dat is voorzichtig, maar ja, meneer, het leven is duur. Die mm waren -hmm. laten we eerlijk zijn. Nou, we... Als, als we nou die, die, die Nederlander eens even nemen, hoe weet die ook alweer? weer? Die... Uh, Drachtsma, IJsbrand. Ja, ja. Is die meneer Drachtsma, dus, hè. die is mm -hmm. wat je noemt rijk. En invloedrijk, mm -hmm. dat grapje eigenlijk. Eigenlijk een super zakenman, hè. Mm -hmm. Alle maatschappijen waar hij bij betrokken is verdienen fortuinen. Het zit in de olie, textiel uit Taiwan en in het bankwezen. Ja. En daarmee is die Dorts, Dortsma, Ja. <liberties> die had over. Nog een geluk. Die drachsman, wou ik zeggen, is ook nog een echte soldaat van Oranje. In de oorlog is hij naar Engeland ontsnapt in zo'n kwakkermikkig bootje. Op het strand tientallen Moffen, meneer. Samen met drie anderen. Oké, oké. Ze hadden op het bootje de motor, maar die was al geboren voordat ze honderd meter uit de kust waren. Nou, later is hij vanuit Engeland vechten teruggekomen in het Engelse leger via Frankrijk en België. Mooi, mooi, mooi. Zeg, en uh, ja. weet je ook iets over die andere twee? Die, uit? Uh, uh, uh, nee, meneer, nee. Nee, nee, nee, nee. Maar ik denk wel dat de hoofdinspecteur daar een mapje over heeft aangelegd. Die, die kans is niet uitgesloten. Ja. Die kans dat is dan fijn. Hij deed eigenlijk een beetje geheimzinnig, hoor, toen we de namen doorgaan. En over mevrouw? Ja. Ik bedoel, uh, Maria? Ja, nee, eigenlijk niet, meneer. Nee? Hm. Huh? Nee, we hebben er alleen maar nagetrokken in het bevolkingsregister. Hm. Verder zijn we maar niet gegaan. En? Ja, we hadden begrepen... Dat we, ja, hoe moet ik dat dan zeggen, hè? Dat we nogal een beetje discreet te werk moesten gaan. Oh, maar als u dat wil, dan kunnen we nog wel wat gaan rondneuzen. Mm. Er liggen daar nog meer woonboten, meneer. Nou, dat lijkt me geen slecht idee, de ja, Is er iets bijzonders met die dame, meneer? Ik denk haast van wel, brigadier. Te meer omdat de BVD... De BVD! <laughs> <laughs> uh, inderdaad... oh, oh. Oh. Ja, ja. Ezen. Inderdaad, de BVD. Grijp je ze zijn nogal geïnteresseerd in mevrouw Van Buren. Oh. Ze hebben ons gevraagd om te letten. Zoals jullie weten hebben ze geen eigen rechercheurs, daarom gebruiken ze ons. Mm -hmm. uh, brigadier, wanneer ben jij voor het laatst bij die woonwoord geweest? Ja, uh, uh, vandaag is het uh, maandag, hè? Uh, ja, uh, ma dat... Maandag, zondag, zaterdag, vrijdag. Uh, nou, kom op. Donderdag, meneer! Ja, donderdag. Moet wel dat zeggen. Ja. Maar uh, hebt u enig idee? waarom juist de BVD-belangstelling heeft voor mevrouw Van Buren meer. Geen idee, dat vinden we nog wel uit. Oh. Maar er schijnt daar iets uh, verkeerd gegaan te zijn. Zo? De man die in een woonboot uh, naast haar ligt... die heeft ons vanmorgen gebeld en gevraagd of we eens willen kijken. Oh, ja. Haar kat zwerft overal rond en probeert bij hem binnen te komen. En dat vindt hij lastig, geloof ik. En, uh, daarom heeft hij een paar maal bij mevrouw Van Buren aangebeld... Maar ze deed het niet open. Nou, misschien is ze niet thuis. Ja, niets daarvan, niets oh. daarvan, adjudant. Haar auto staat gewoon voor de deur. En de man in kwestie denkt dat zijn buurvrouw gewoon thuis is. Maar hoe laat kwam dat telefoontje, meneer? Nu net. Een Kwartiertje geleden. Ah. Dus ik zou zeggen, gaan jullie maar eens kijken. Ik zal jullie een last meegeven. Dan kun je als het moet iets forceren. Eh, uh, uh, ja. ja. Gaat u niet mee, meneer? Nee, ik moet straks een vergadering in met de hoofdcommissaris. Oh, ja. Uh, maar... Uh, als er iets is, dan hoor ik het wel, hè. Ja, de heren. Oh, ja. Nou, ik zou zeggen, succes. Uh, dank u zeer, meneer. <tie> gezondheid. Zo, hier is het. Hé, hey, kijk, daar staat vast onze opbeller. Juist, de man van de kat. Politie, goedemorgen. U hebt ons gebeld? Ja, ik heb gebeld. Ik heet Bart de Jong. Maar noem me maar gewoon Bart, zo noemt eh, iedereen me hier in de buurt. Hm. Nou goed, Bart dus. Hoe zit het met die kat van de vrouw van Buren, meneer Bart? Oh ja, ja, die kat. Nou, die valt me nou wel een paar dagen lastig, hè? Zo. Ja, kijk, dat, dat doet hij wel meer. Aan de deur krabben en krijzen en zo, daar ben ik gewend. En ik denk altijd maar, het beestje weet niet beter. Nou, maar dan haal je in de man, hè. je laat hem binnen. En dat is natuurlijk fout. Want dan weet zo'n beestje niet meer wat zijn thuis is. Mm -hmm. Kijk, kijk, daar heb je hem. Ah, zo, een lief beestje. Eh? Ah, wat een prachtdier. Ja, persoonlijk vind ik Siamese de mooiste katten. Maar dit exemplaar mag er ook zijn, hè? al die wol op zijn lijf. Jawel, jawel, jawel. Maar dat is nou precies wat ik niet van hem hebben kan. Hoezo? Nou, hij mag best zijn bezoek komen. Dan bak hij melk, een stukje vlees. Vis kan er ook nog af. Maar als hij dan weg is, dan hangt mijn hele boot vol pluizen. Oh. Ja, en meneer, hij is verwend. Het is net een groot verwend kind. Ja, hij blijft net zo lang om je heen zeuren tot je hem geborsteld hebt. Nou, ik denk dat ik last heeft van alle rommel die, die in zijn jas, zal ik maar zeggen, blijft hangen wanneer die hier in de buurt eh, tussen de bosjes in het plezoen heeft rondgescharreld. Ja, ik denk dat hij daar jeuk van krijgt. Ja. Ju. Ja, heel ja. goed. Ja. ja. En dat is nou het voordeel van Siamese. Die gaan hun eigen gang. Maar wel op tijd eten, hè. Op de minuut. Maar voor de rest zijn ze zo, zo zelfstandig. Nou, maar een paar dagen geleden werden we toch te veel. Maar hij begon echt vervelend te doen. Hij had gegeten, ik had hem geborsteld en toen heb ik hem buiten gezet. En wat denkt hij? Nou. Dat we nou maar eens ter zaken moesten komen. Bart, hè? Weet u we werken bij de politie en niet bij de. Ha. Wat? Ja. Ha. Hey, hey. ha. Griepje. Dierenbescherming. Daarom ben ik ziek niet waar en dus hoe sneller ik van de straat ben hoe beter het voor me is. Ja. En wat denkt hij? Hij bonst de hele nacht met zijn poot tegen de draad. Ah. Nou ja, toen was de maat vol. Ik heb hem onder mijn arm genomen en ben naar de woonboot van mevrouw van Buren gelopen. Eergisteren, gisteren en vanochtend. Niks. Zet, zet, zet. Ja, en dat terwijl ze altijd een regeling voor de kat treft als ze een paar dagen weggaat. Oh. Ze moet thuis zijn. De auto staat trouwens ook voor de deur. Ik eh... Ik denk dat er, eh, dat er iets met haar gebeurd is. Ja, nou, dat weten we nog snel als we naar haar gaan kijken, hè? Hey, hey. uh, uh. Wat? Mevrouw van Buren! Maria! Maria hey, hoor. Mevrouw, van Buren. Mevrouw, van Buren. mevrouw van Buren! Mevrouw van Buren! Hallo! Mevrouw van Buren! Mevrouw van Buren! Nee, nee. Mooi niks! Dat zie je wel? Geen gehoor? Nou, maar gaan hem iets kapot maken? Ja, nee, maar mag dat? Dat is toch huisvredebreuk? Een oh. persoonlijk heb ik er ook even aan gedacht om de ruikje in te slaan. Nou oh ja, als goede buur moet je toch wat? De politie mag alles. Helemaal niet. De politie mag ook niks. Dat denkt de politie, maar zo is het niet. <laughs> maar wij zijn een speciale politie. Juist. Al ah, mag ik er even bij, meneer Bart. Uh, u bent uh, geheime politie. Inderdaad, meneer Bart, inderdaad. En bovendien hebben wij een last. Pardon, bij hij? Een last. Bevel tot huiszoeking, meneer Bart. Dat wil ik oh. zeggen. Netjes ondertekend door de commissaris. Hey. Zullen we deze wel nemen? Hier. Nee, niet met je schoenaar. En hey, de pistool. Pak op nou! Wat een zonde! Zo, so, dat is dat. Hm. Kun je nou best wat van de voordeur komen? Ja, ja! Ja, je zegt maar ja, kijk Man, pas hem op. Dadelijk zit je pak weer onder het bloed. Ja, iedere dag leer je er iets bij, hè? Zo, ja. Wat was dat? Dat was dat? was die wolkat, natuurlijk. Dat belooft niks goeds. Zo! So. Komt u binnen? Ja. Nee, nee, jij niet, Bak. Nee, nee. Wat maakt je me nou? Ik heb al zeker gebeld, Ik kom gewoon hier wachten op de reguliere politie. Een mooie stad. Jeetje. Wat zeg je? Ik zeg, wat zeg je? Ik zei, jeetje. Moet je zien? Het lijkt hier wel donker Afrika. Al die beelden moet je kijken. Waar? Daar, op dat plankje. Dat lijken wel beelden. Oh, kleine levende wilde. Ze grijpen stra, Ze, ze mm. kijken naar me. Ze kijken naar me, man. Hou toch op, je bent niet goed. Nou, verdomd, ze is. kijken naar me. Die, die grootste met die opgeheven speer. Met mensenjagers zijn het. Ja, ja, mensenjagers. Stel je niet aandacht hier en toep. maar dat nou toch een lol. Kijkt uit waar je loopt, zeg. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. No, no. Mevrouw Marie heeft er een aardig centje bij verdiend. Jongen, jongen, jonge, jonge, moet je de schilderijen zien? Kijk eens even. Oh, Ik, la, la, la. Oh, oh. Ik wist niet dat jij in schilderijen geïnteresseerd was. Ja, zeg, hey, heb jij die keuken gezien? Die keuken, ongelooflijk zeg. Ongelooflijk, al die knoppen. <laughs> Het zijn er echt rijke mensen heen, dit socialistische stelsel. en Helemaal praten over nivellering, van inkomen, ja. zou wel eens willen weten hoe mevrouw met die poelen gekomen is. Nou, beneden is niets. Naar boven dan maar. Naar boven dan maar. naar u. u. Uh, na nee, nee, uh, naar u. Ga je, gang, ga je ga je gang. Ga je gang, hier, ga je gang. Ik heb no, nog nooit zo'n boot gezien. Nee. Adjudant? Ja, wat is er allemaal? Daar. Huh? Juist. Ga jij maar even de mensen bellen. <kling> U hebt geluisterd naar het eerste deel van Buitenhoekruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling, De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris, Sakko van der Made, Bart de Jong, Frans Kokshoorn, Technische Realiteit.